De partij komt daarmee op 28 zetels, zou daarmee de tweede partij van het land worden. VVD verliest twee zetels, maar blijft met 32 wel de grootste. De PvdA verliest een zetel en is derde met 23 zetels. PVV verliest drie zetels en komt uit op 20. Daarna volgen D66 en CDA met allebei 14. De geboortekerk in Bethlehem komt op de werelderfgoedlijst van UNESCO... tot groot ongenoegen van Israël.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 De A2 Den Bos richting Utrecht, tussen Afritkerk Driel en Zaltbommel, ook 2 kilometer en ook doorwegwerkzaamheden. Andere kant op A2 Utrecht richting Den Bos, tussen Knopendel en Zaltbommel, ook daar 2 kilometer doorwegwerkzaamheden. En dan nog de A15, Ring Rotterdam, Rotterdam richting Europort, tussen Pernis en Knopen Benelux. Daar zijn drie rijstroken dicht. Het wegdek is daar in slechte toestand. En tot zover de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. En NCRV, Casa Luna, Helco Span. Goedenacht. Of eigenlijk kan ik beter Bonnuit zeggen... aan het begin van deze feestelijke editie van Casa Luna... Traditiegetrouw eindigen we het reguliere seizoen met Le Big Boom. Aan de vooravond van de start van de Tour de France vieren we Frankrijk. Het was nog steeds een van de populairste vakantielanden voor ons Nederlanders. En die vakantie die is vandaag begonnen, althans in het zuiden. U leert vannacht Frankrijk kennen aan de hand van een reis door het land in 80 vragen. Vragen die beantwoord worden door de Vlaamse francofiel Bart van Loo... die een hele reeks boeken over Frankrijk op zijn naam heeft staan. Over de Franse literatuur, de Franse keuken, het Franse chanson... en over het olala-gehalte oh van het land. En er worden ook chansons gezongen vannacht door de Nederlandse Davine... die tweede werd tijdens het afgelopen concours de La Chanson... en die net terug is uit Bulgarije... waar ze Nederland vertegenwoordigde op het festival Clerc door. Ja, de chansons worden hier live uh, gezongen en uh, u hoort hem uh, al de begeleider van uh, Davin, Nick Wendels, met zijn versie van uh, La Marseillaise. Ja, en u mag straks na ene ook bellen. U mag ons dan vertellen als u dat leuk vindt wanneer u zich nou in Frankrijk voelde als die spreekwoordelijke God in Frankrijk. Bienvenue, monsieur Casaluna. Bart van welkom. De Marseillaise. Ook daarover gaat een van die 80 vragen ja. die je hebt opgenomen in je nieuwe boekje Bleu, Blanc, Rouge. Reis door Frankrijk in 80 vragen. Welke vraag staat erin over de Marseillaise? Wel, over het Franse volkslied? Wel, wel, hoe dat het komt dat hij tot een, een Belgenmop is uitgegroeid, eigenlijk. Ten, en hoe de Marseillaise. Komt dat? Wel, heel snel, hoe is ze ontstaan, de Marciais, het is 1792... Frankrijk eh, heeft hun koningspaar in de gevangenis gestoken... Marie-Antoinette komt uit Oostenrijk, dus het Oostenrijk Oostenrijkse leger steekt de grens over om hen te bevrijden. De Fransen treden hen tegemoet, ze ontmoeten elkaar bij Valmy. Alleen de Fransen beseffen dat ze een flux marslied missen en ze vragen dan aan zekere Rouget de Lille: Schrijf ons dat lied. En die man die trekt zich terug in Straatsburg, zet het raam open, luistert op straat, hoort een aantal kreten van mannen die zeggen ze gaan onze vrouw de keel oversnijden uh, en, en noem maar op. En, en, hij zit daar met zijn pen in de hand en die pen die metamorfoseert zich tot een soort van antenne. Een antenne die al die angstige en enthousiaste kreten uit de lucht plukt en die dus via die pen op dat blad papier stromen. En daar, op dat blad papier, schrijft hij de woorden, Roger de Lille, de woorden waarvan Nostradamus in de 16e eeuw al zou voorspeld hebben dat zij op 21 juli 2007 op de trappen van Sint Goedelen in Brussel zouden worden gezongen door... Yves Le Terme, onze premier, nadat hem de vraag werd gesteld... kent u het Belgisch volkslied waarop hij zong... Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Wat natuurlijk een blunder van formaat is... maar wat wel een enorme hit op YouTube is geworden. Ja, ja. Hij had de Brabant moeten zingen, ja. Yves Le Terme. Dat werd hem niet overal in dank afgenomen... Hè? dat hij de Marseillaise inzette, zeker in Vlaanderen niet. Wij lachen er eigenlijk nog altijd ja. om... En, uh, ja, god, to, nu het is een vergeven. Erover... Ja, het is een vergeven. Ik bedoel, wat, wat, een, wat een onwaarschijnlijke grap toch, dat die man dat gedaan heeft. En wat daaruit blijkt is ook dat elke Vlaming... hoezeer zij, hij zich ook Vlaming met de hoofd dat er noemt... dat hij diep van binnen een echte francofiel is. Nou, dat geldt voor jou dan zeker, Bart van Loo. Je uh, inspireert uh, heel veel lezers met je verhalen over Frankrijk... maar je bent zelf ook enorm geïnspireerd door Frankrijk. al uh, Jarenlang. Je schreef boeken over uh, 19e-eeuwse Franse schrijvers. Over de culinaire troeven van Frankrijk, over seks en erotiek in de Franse literatuur, over het Franse chanson: van waar die enorme liefde voor Frankrijk? Is dat alleen maar te verklaren uit het feit dat je Vlaming bent? Nee, nee, nee, zeker niet. Maar een mens heeft behoefte aan wegwijzers. En bij mij was dat niet anders. Het was een onorthodoxe leerkracht Frans die... En ik wil bij deze alle leerkrachten die nu luisteren bedanken in naam van alle leerlingen waarvan zij niet eens beseffen wat ze voor hen betekend hebben. Het was een leerkracht Frans die mij de, de ervan overtuigde... Uh, die, die er mij ervan overtuigde dat de Franse cultuur een soort van door conquistadorisch veroverde schat was die zomaar voor het grijpen lag. En hij heeft die kist opengezet zitten en ik ben verder gaan kijken en ik ben daarin gevallen. Je suis tombé dedans. Een beetje zoals Obelix in de toverdrank. En hoe, hoe heeft die man dat aangepakt? Dan deed die schatkist open van die Franse uh, cultuur. Maar op welke manier uh, wist hij jou te overreden om ook een kijkje te nemen in die schatkist? Wel door, op een, ik zeg het, op een door het leerplan. Is dat een woord dat ook ja, bestaat ja. in Nederland? Wel zeker. Ja, bij ons wordt daar ook serieus mee om heel veel uh, leerkrachten geslagen. Om dat op tijd en stond opzij te zetten en om dan plots papieren uit te delen, liedjes te laten horen, literatuur te presenteren, waardoor ik plots, ik heb hem drie jaar achter elkaar gehad, dat ik zoiets had van, wat, wat gebeurt er, er is nog iets anders dan al het angelsaksische dat, dat, dat, dat op, over ons neerdaalt, er is nog een andere cultuur die de moeite is. En met veel humor, en door ook te vertellen over al de avonturen die hem zijn te beurt gevallen, en ik had zoiets van, ik wil... Ik wil, ik wil daar moet je leven. Naar toe. Ja, dat, je bent 16 jaar, als je 16 jaar bent en er is iemand die geïnspireerd spreekt en die zegt: die deur moet je ingaan. Wel, op 16 jaar geleefd ben je daar ben je vatbaar voor. Dus, hij, op, een dag, op een blauwe maandagochtend haalde hij een wit cassetje uit een rode boekentas. Bleu, blanc, rouge. En hij liet een lied horen, een lied waarvan ik wakker schoot. En mijn, lied, mijn hoofd zat vol met elektrische gitaar, met, met Dire Straits, met Pink Floyd, met Jackson Brown en Bruce Springsteen. Die en had kaartjes voor Billy Joel? Ja. Et puis, soudain, résonne Francis Cabrel. Moi, je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Est-ce que c'est ce morceau? Ah, oui, magnifique. J'ai vu 16. J'ai 16. Moi, je n'étais rien, et voilà qu'aujourd'hui, je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. ZANG EN MUZIEK Ik fluister nu ja, de gitaar je in het oor dat ze dit eigenlijk ook eens moet zingen. Dat is ook heel heerlijk om op de gitaar te zijn. Is dit, dit zijn twee, drie akkoorden en een liefdesverklaring waar de gemiddelde middeleeuwse troubadour een puntje aan kan zagen. En ik ga dus voor het eerst in mijn leven naar de platenwinkel... Niet om een Engelstalige plaat te kopen, maar om Frans... Ik ben 16 jaar, hè. Nu, er is niemand van mijn vriendjes komen helpen. De radio de zweeg in alle talen. Ook de Op Belgische heel veel Engels. Radio, ja, ja, ja. Handvol Nederlands na. En ook die man die, die in die platenwinkel stond, die een angelsaks was in hart en nieren, die bekeek, bedremmeld toen ik, uh, bekeek mij bedremmeld toen ik zei... Frans Chanson. En die keek verschrikt en hij zei... Frans Chanson, weet u wat, jongeman? Kijk eens bij de F. <laughs> om je maar te zeggen. Een voor... klein bakje. Ja, waar, waar, waar en, maar gelukkig was er één iemand die dan toch ook twee woorden in mijn oor had gegoten, namelijk Jacques en Brel, daarbij zeggende wat dat beter voor de klassieke muziek is, dat is Brel voor het chanson. En, en dan Brel ik... had wel zijn eigen bakje. Brel die zijn, ja, hij heeft in Vlaanderen zeker zijn eigen bakje. Maar ik Geef je op een blaadje, wanneer je 16, 17 bent... en je hoofd zit vol met luchtgitaren... dan is de kennismaking met Bril niet evident. Bril is als goede wijn. Je moet dat leren drinken. Nou, via Cabrel? Ja, dat is maar één verschil, Dat dacht ik toen ook. Dat kan niet slecht zijn. Maar toch, uh, toch heeft dat enige moeite gekost. Maar dat was één nummertje, net rock'n'roll genoeg van Bril om mij in zijn leven te trekken. En, en, en welk nummer was dat? Dat was La Valse à Milton. Au premier temps de La valse. Tu te seul, tu déjà. Enfin, en dat probeerde ik dan ook helemaal mee te zingen. Wat geen sinecure is, want dat ging altijd maar sneller en sneller en sneller. Um, dus je tong draait in een knoop en hij verzint het ook wanneer hij, Bril heeft het verzonnen terwijl hij langs een Franse kon naar beneden rijdt dus hij gaat ook altijd inderdaad sneller en sneller dat klopt helemaal, want elke strofe van dit lied is een haarspelbocht die vlekkeloos genomen wordt, maar waarvan je dus eigenlijk wel een beetje bleek van uitslaat yeah. en zo is Bril in mijn leven gekomen en God zij dank, want Bril, dat, dat zal het zout van mijn dagen worden, poëzie op het ritme van het getormenteerde hart en dat zeg je mooi Bart van al. Ik kijk even naar Davien. Uh, jij zat mee te knikken toen, toen Bart uh, dat zo beschreef. Hè? Uh, geschreven uh, bij de afdaling van hun kool. Je gaat sneller en sneller. Zing jij het liedje ook? Ja, toevallig dus ja. wel. Ja. Oh ja? ja. Oh, het is misschien wel leuk als je het zo ook even zingt. Ik kan ja. Zo misschien kan een dat? Stukje... Ja hoor, dat is prima. Oh, dat is wel leuk. Als jullie dat straks willen doen, zou dat wel heel erg leuk zijn. Want ja. herken je dat beeld wat, wat Bart ja. zo schetst? absoluut. Het voelt ook zo als je het aan het zingen bent. Het begint gewoon lekker als een soort walsje... en op een gegeven moment haalt het je bijna in eigenlijk als je aan het zingen bent. Oh, misschien wel leuk om het zo even te doen dan. Ja, maar zeker en vast. En je moet ook niet gedronken hebben, denk ik. Want je moet zeer geconcentreerd zijn om dat te Ah, maar dat zit goed. Ze zit aan het water. Ja. Dus dat, ja. komt, dat komt helemaal goed. Ja, ja. Ja, ja. Trouwens, over chansons gesproken. U kunt een, een driedubbel cd winnen. Samengesteld door mijn gast, Bart van Loo. Vol met Franse chansons. Die hoort dan weer bij uh, zijn Frankrijk-trilogie. Waarin zijn eerste drie boeken gebundeld zijn. En uh, dat prijzenpakket, dat kunt u winnen. Als u op onze Casa Luna Facebook-pagina het antwoord weet op de volgende vraag. Aan welk liedje van een Franse chansonnier bewaart onze gast bijzondere herinneringen. Ja, dat weet u niet. Althans, ja. Dat... Ja, men zou kunnen denken nog dat het lied is waar ik het net over had. Ja, maar dat, had. dat is niet zo. Want dat ah, okay, antwoord maar... op deze vraag, dat ga je pas ja, geven. Okay, zo ja. tegen kwart Ze dus moet blijven luisteren. Maar dan ook prijzen, mooie prijzen. Ik ga weer terug naar, naar jouw boek, Bart. Bleu, ja. blanc, rouge. Ja. Uh, ook de titel dus ontleend aan die, aan die docent. Ik noem het nog even bij naam, hoor. Frans Herman Geudens. Herman Geudens, zijn naamwezige geprezen. Dat, uh, dat was hem, hè. De man die jou ja. uh, heeft leren kennismaken met de schatkist... Uh, Frankrijk. Je schrijft in dit boek, en dat vind ik heel schattig... je gaat op een gegeven moment als klein jochie voor het eerst op schoolreisje naar Frankrijk. En dat wordt een bittere teleurstelling. Ja. Dan ga je naar het land van je dromen, ja, toen nog niet misschien... Nog niet echt, maar ik had toch wel al een impliciete uh, verwondering die, die er was. En vooral, ik was ervan overtuigd dat wanneer je de grens oversteekt... dat je dan automatisch de andere taal zou spreken. Dus ik zat in de bus... En ik, zat gewoon, ik vroeg altijd aan de meester, hoe ver is het nog? Nog een, half, nog een uur, nog een half uur. En plots zag ik dan een verkeersbord dat het einde van België aankondigde. En je moet daarmee oppassen om dat vandaag te zeggen natuurlijk. En dan kom je langs zo'n huisje, dat is een douane-vertrek natuurlijk. En in, in, tot mijn verbazing moesten wij dan ook nog... Ik dacht, we gaan een sprint maken om, om volle snelheid te... Nee, nee. In, in een slakke gang gingen we over de grens. En daar zat ik te wachten. Ik voelde de eerste woorden Frans in mijn keel kriebelen. Maar er kwam gewoon Fr Nederlands uit. Of kempisch eigenlijk, het dialect dat ik sprak als kind. En dat was een bittere teleurstelling. Ik zei dat ook tegen mijn leerkracht. Kijk, maar ik spreek nog altijd... We zijn in Frankrijk, ik spreek nog altijd geen Frans. Dan heeft hij mij een beetje getroost. en Ik ben, hem heel, ik ben dan vragen blijven stellen. Maar hoe is dat dan? Hoe komt dat? Hoe leer je die taal? En ik ben altijd blijven vragen stellen omdat, kijk, als je een vraag stelt, dan kun je, voor vijf, kun je daar voor vijf minuten voor idioot versleten worden. Als je nooit vragen stelt, dan kan je misschien wel heel je leven voor een idioot versleten worden. Dus je kunt beter af en toe maar wat vragen stellen. En dan kom je aan, aan allerlei pertinente. Er zit heel veel anekdotiek in dit boekje natuurlijk. Het is een soort van associatief anekdote Een terugblik op jaren, francofiele pret. Maar die anekdote, je hebt functioneel maakt in films. Wel, je hebt ook functionele anekdotiek. Anekdotiek die plezierig is om de anekdotiek zelf. Maar die ook de deur opent naar een aantal pertinente inzichten. En ik denk, uh, voilà, dat, ik heb ik hopelijk... Geprobeerd. Het is pretentieloos en misschien ook een beetje bekoorlijk. Maar anekdotes inderdaad, die, die toch inzicht geven in, in de ziel van Frankrijk... of in de schatkist Frankrijk, vind ik een mooi beeld. Uh, het, het zijn vragen die je, die je stelt aan jezelf en aan de lezer dus ook... over culinaire zaken, over literatuur, over het chanson... over erotiek in de literatuur. Uh, mag ik eens beginnen met iets wat mij zelf altijd erg aanspreekt... namelijk de culinaire vragen. Uh, je beschrijft... Ja, ik, ja, ik, heb, ik, ik, ik, ik volg jouw Facebook vier dagen. En daar staan regelmatig foto's op van gerechten. Ja, dat dus, klopt. Jama, ja, ja. Dus uh, ga je gang. Ja. Nou, bijvoorbeeld de herkomst van het koninginnenhapje. Dat kennen ja, ja. wij als het, als het pastijtje. Uh, in, in Frankrijk noemen we dat de volle En in Vlaanderen ook. Ja, nou wij niet hoor. Wij nee. noemen dat gewoon een rundvleespastijtje of een kalfsvleespasteitje, Maar we weten over welk gerecht we het hebben. Ja, en jij geeft antwoord op de vraag waar dat vandaan komt. De volle is Antonin Carême. Die was chef-kok van, van, van, van, van, van, van rijke mensen, van koningen. Carême betekent... Letterlijk vasten. Dat, is nu, dat is een geweldige naam voor een kok natuurlijk, kok vasten. En die man die maakte voor de prins van Condé uh, een tocht, een kisch uh, zou je kunnen zeggen. En die kisch die maak je normaal gezien met gewoon deeg en dan een aantal ingrediënten die je erin doet. Nu per toeval had die man bladerdeeg uit de kast getrokken. En uh, u weet net zoals ik wat er gebeurt met bladerdeeg. Dat rijst een hemel in de oven. En uh, in, stond in de oven. stond een koksjongen met zijn neus tegen het ovenvenster te kijken. En die kon zijn oren, ogen niet geloven. Want hij zag dus dat dat gebak de lucht invloog en hij riep dus naar zijn meester Antonin, venez regarder ta tourte, elle vole au vent uw deeg vliegt in de lucht dus de Vol au vent komt eigenlijk van die vers verwonderlijke verspreking van die man en zo eenvoudig is het eigenlijk uh, dan zou je nog de vraag kunnen stellen ja maar meneer van, Loire, waar komt het konigine dan vandaan? Ja, ja. De, de vraag stellen, is ze dan meteen beantwoorden? Half toch, want het komt ook uit Frankrijk. Marie Glezinska was een Poolse stevig in het vlees zittende dame die getrouwd was met Lodewijk XV. En dus die was... koningin. Dus koningin. En zij de voorgangster van Marie Antoinette, zou je kunnen zeggen. En die was gek op de poule fricassée. Dat is namelijk hetgeen wat wij in dat korfje doen. Wat? De kippenragoed. Ja, die kippenragoed. Ja, ja. En zij bestelden dat zo vaak dat men in de culinaire wandelgang van Versailles gaan spreken van het hapje van de koningin, la bouchée à la reine. En dat is natuurlijk, ik vind het heerlijk, een vol vent bouchée à la reine En ik, ik weet, ik was ooit in Nederland en Nederlanders die vele talen spreken en um, ook van zichzelf denken dat ze zeer goed Frans kunnen... Gooi uh, ik hier een sneer? Nee, uh, dit is een liefde. Net zoals wij Vlamingen ook met onszelf kunnen lachen. Okay. Okay. Ja, god ja. Ah, ja. Uh, is, het, is, het, is het? Ik stond op de kaart in drie talen. En bovenaan stond effectief uh, koninginapje, enfin, maar dat is Nederlands, dus oké. Okay. En dan daaronder stond uh, Frans, maar dan stond iets, Frans iets zeer eigenaardig, maar als je dat hardop las, dan klonk dat fonetisch uh, in de verte, een trok dat een beetje op boucher la een beetje zoals Suderans lijkt op jus d'orange, <tiedacht> een beetje van dezelfde categorie. En daaronder stond dan de Engelse vertaling, Bite of the Queen. Bite of the Queen. Dat ging niet zo achter. lekker, hè? Ik heb het niet besteld. Nee, nee, nee. <laughs> ik, ik heb nog een culinaire vraag uh, uit het boek gehaald. Uh, een vraag die veel mensen zich ook zullen stellen... nu ze misschien naar Frankrijk afreizen. De vakanties zijn begonnen, althans in het zuiden, de schoolvakanties. Dus er zullen al mensen onderweg zijn. Misschien luisteren die wel op dit moment. En dan denken mensen achter het stuur. En straks zitten we op dat terrasje daar in de Provence. Hoeveel glazen pasties kun je dan eigenlijk drinken? Ja, pasties. Dan komen we terecht bij Fernandel. Fernandel, die trouwens een acteur... De filmster. En een zanger was ook. heeft een geweldige hit gehad. Félicie aussi. Dat zou ons te verleiden En uh, die man was ook iemand die wel van drank hield. En op, dus wat u moet inbeelden, dames en heren. U zit in de Provence aan een tafeltje. Onder een plataan. Met een, een, een baskenmuts op uw hoofd. Uh, de, de krekels die klinken in je oren. Af en toe trek je je kop in kassen van een petankbal die voorbij vliegt. En dan heb je dat glas pastis in de hand met al de mensen aan tafel, dan moet u als hoofd van het gezelschap dat glas in de lucht steken, iedereen diep in de ogen kijken en zeggen, dat staat altijd chique als je zoiets zegt, zoals Fernandel ook weer zei, dan laat je even een pauze vallen op dat iedereen toch wel degelijk luistert, zoals Fernandel ook weer zei, pastis is als borsten. Eén is te weinig, drie is te veel. En daarmee is het antwoord gegeven. <laughs> voilà. over, over uh, die borsten gesproken. Het, het gaat in het boek ja. vaak over uh, de erotische aspecten van literatuur. De erotische ja, aspecten van eten en drinken. De erotische aspecten van chansons. Uh, is Frankrijk zo'n geërotiseerd land? Of is het uh, de persoonlijke belangstelling van jou, Bart? Nee, nee, dat is echt waar. Ik ga even heel ernstig twee zinnen zeggen. Uh, de Franse literatuur is de enige die van de middeleeuwen tot vandaag de dag meesterwerk aan de lopende band heeft geproduceerd. Natuurlijk Spanje, Engeland, Amerika. De, maar van de middeleeuwen tot nu, zij zijn er voortrekkers. Hangt daar iets in de lucht? Zit er iets in het water? Geven de koeien aparte melk? Ik zou het niet weten. Maar het is, het is een vaststelling. Het is zelfs zo dat de lengtematen in Frankrijk in vuren en vlam schieten. De, de, de kilometers in Frankrijk zijn korter dan in andere landen. Dat is u jullie. Hè? Oh, hoe zit dat dan? Want... Um, Kijk, er was een Franse koning in de 16e eeuw en die wou zijn land bemeten. En er was natuurlijk nog geen Google Street View, Google Maps of landmeters. Dus die man moest, heeft een, een artisanale wijze bedacht. En hij stelde uh, tientallen honderden koppeltjes samen. Vers gevormde koppeltjes die nog redelijk fris in de goest, goesting... Hoesting, zeggen jullie dat ook? Ja, ja, dat zouden we kunnen zeggen. Fris in de goesting die nog lekker in de welustige zin van het woord uh, met elkaar de dag doorbrachten. En hij zei, die koppeltjes die stuurde hij in alle windrichtingen het land in. En die kregen een huifkar en paarden mee en hijpalen om in de grond te slaan. En hij zei tegen een Elke keer als jullie elkaar bespringen om de liefde te bedrijven... Wel dan kloppen jullie zo'n paal in de grond en dat is één kilometer. Nu moet u weten dat in het begin... Hè? Aanvankelijk dat die koppeltjes regelmatig moesten stoppen om zo'n paal in de grond te kloppen. Maar naarmate zij in de richting van het toekomstige België, Duitsland, laat staan de Pyreneeën over richting Spanje gingen, dan stelden de heren en dames zich al maar hmm, tevreden met de een armzalig kilometers... nummertje van tijd tot tijd. En daarom zijn die kilometers dus veel langer in, bij ons dan in Frankrijk. Nog zo'n erotisch aspect ja. dus van Frankrijk. Maar <laughs> jij zegt, de, de, de literatuur hè, is eigenlijk mm -hmm. constant van hoog niveau geweest in het uh, Franse taalgebied. Maar eh, is eh, dat erotische aspect ook een constante in die literatuur? Ja, natuurlijk. Dat is, dat is een genre op zich. Want als we het over erotische literatuur hebben, dan hebben we het niet over een boek waar op bladzijde 43 even een, huiska een slaapkamer zijn beschreven wordt. Dat is alleen maar dat. Dat is een, een opeenstapeling, een accumulatie van allerlei seksuele uh, beschrijvingen, waarbij dat de overgangen eigenlijk alleen maar bruggetjes zijn die de lezer in zijn hitsig elan vlekkeloos moet kunnen nemen. En maar is dat typisch Frans? Dat is wel typisch Frans. Het is in ieder geval typisch Frans... omdat om uh, om, om de libertinage, om, om de grote namen die eruit zijn voorgekomen... van Marquise de Sade is de bekendste, tot Michel Houellebecq... of de middeleeuwse Fablioz. Dat is typisch Frans, inderdaad. De ook, Franse slag. Ja, ook de, in het chanson uh, komt die Franse slag op zijn tijd uh, voor... Um, je hebt een heel mooi voorbeeld gegeven in het boek. Um, erotiek komt ook voornamelijk in de volgende vraag. De vraag wie de ontbrekende schakel is tussen Karel de Grote... Serge Gens Boer, Frank Sinatra en een blowjob. En het antwoord is dan deze zangeres. Frans Gaal. Ze was 17 toen ze het zongfestival won voor Luxemburg met Poupée de Sier, Poupée de Son. En een paar jaar later zongen ze dit: Les Sucettes. Ja. En waarom is zij nou die ontbrekende schakel? Bijbel, Bart? Omdat, Dat is een heel onschuldig zangeresje. Ja, ten eerste heeft zij, ik ga het heel kort houden, heeft, is zij doorgebroken in 1964 met. Sacré Charlemagne. Oh ja. Dus een... Ja, een, dat een, is eh, ja. Wie heeft er toch... Qui a eu cette idée folle? jour d'inventer l'école. C'est ce Sacré Charlemagne. Ja, dat was hier Sacré ook een heet in Sacré Nederland. Ja. Dat is Johnny en Rijk hebben dat gecoverd. Had iets minder succes dan, uh, dan, dan, dan de versie van Frans Galle. Zij is op bezoek geweest bij Johnny en Rijk in de jaren. Dat uh, was een heel mooi YouTube-fragment dat mensen kunnen, kunnen bekijken op internet. Daarna staat uh, Serge Gensboeg toe te kijken, die niet echt heel mooi was. Die stond niet op de eerste plaats toen de schoonheid werd uitgedeeld. Maar die had één zinnetje om dames toch dicht bij hem tot in zijn bed te lokken. En dat was: Ik heb, juffrouw, ik heb voor u een liedje geschreven. En dan waren die dames redelijk gewillig van Frans Gal over Brigitte Bardot tot Jane Birkin. En dat was Poupée de Poupée de, de, Poupé de, Poupé de, Poupé de Son. Zo wint het Eurovisie Songfestival. En Gijns Boegen zegt, zie je wel, ik heb nog een nummertje voor u geschreven. En dan schrijft hij voor haar Les sucette. Wat wil dat zeggen? En een een, een sucette? sucette is een lolly. Uh, een lolly, maar enfin, als, als mensen nu naar de webcam kijken, het, tegelijkertijd de lolly, Fransen gebruiken het woord een sucette ook om, om verholen met een omweg te spreken over de orale liefde. van enfin, een pijpbeurt. Punt. En um, als u dat weet, en je luistert dan naar die tekst, dan krijg, je, dan krijg je toch wel opmerkelijke dingen. Ik weet niet, ik ga, mag ik het even vertalen? Of ja, ja, kunnen ja. we het nog eens even laten horen? Kunnen we het nog stuk, een klein stukje het, laten een klein stukje stukje horen? klein stukje het begin, en ja, dan vertalen we het, dan het tegelijkertijd. Vraag ik in de tussentijd Nick en Davine om alvast even naar, naar de microfoons te gaan, want zij gaan zo dadelijk Gaan jullie uh, La à Militant doen? Ja, ja? Oh, dat zou wel leuk zijn. Ja, heerlijk. Zijn. Ja, nou, fijn. Kom ik zo bij jullie, maar dan gaan we nog heel even ja. eerst terug naar Frans Gal. Voilà. En ik zal ondertussen vertalen... Ja, vertaal even, precies. En denk precies. aan de dubbelzinnigheid. Ja, ja, Ik doe niet anders. Annie houdt van lollies. Lollies met anijs En die lollies geven aan haar kussen een smaak van anijs. En... Wanneer de suiker van de lolly Langs haar keel Naar beneden glijdt Elle est au paradis Dan is zij in de zevende hemel Leerkrachten Frans ja, Die op een dat... vrijdag namiddag nog verlegen zitten Om een stukje tekst om te analyseren Ga uw gang, dit is een dit is een mijneveld van dubbelzinnigheid, ja, ja. knipoogjes. En dat had die Frans Gaal echt niet door? Zij had het niet door, dat is wel heel... zij, was, zij was jong en onschuldig, Zij had het niet door. Wanneer men haar dan vertelt, je bent hier wel reclame aan het maken op een zeer onschuldige wijze, eens, voor, de, voor een blowjob, voor de orale liefde, heeft zij gezegd, ik, ik zing het nooit meer. Wanneer journalisten haar dan vragen, maar mevrouw Gaal, waarom zingt u toch nooit dit nummertje meer? Dan is haar standaard antwoord, ik ben daar te oud voor geworden. Ja, nou, dat is een wedstrijd. Uh, nog even Frank Sinatra, want die hoorde ook nog in dit, dit uh, uh, viertal uh, die, die verbonden zijn met elkaar via uh, Frans Gal. Well, Frans Gal, we springen terug naar 65. Zij wint het Eurovisie Songfestival en zij belt naar haar lief. Wie is het lief van Frans Gal in 65? Claude François! De grote Claude François. Claude, Claude! Monsieur Alexandre, Alexandra. En die man, uh, zij zegt, Claude, je Gagné, Maar Claude François is, is ergierig, eerzuchtig, jaloers. Hij zegt ook, ja, je hebt eigenlijk wel heel vals gezongen. Waarop ze zegt, met Claude, je Gagné, Ik heb gewonnen. Waarop hij antwoordt, oui, mais tu m'as perdu. Jij hebt me, je bent me kwijt. En het, het, het, het raakt af, het springt af in de relatie. Hij is toch een beetje triestig, eigen schuld, ik bult natuurlijk, trekt zich terug op zijn landgoed, gaat daar een beetje op een bizarre manier liefdesverdriet zitten, zitten te, te, te verteren. Hij nodigt een componist uit en zijn liefdesverdriet giet hij samen met die man in een lied dat zal uitgroeien tot een van de meest gecoverde Franse liederen aller tijden. Je, je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas. Comme d'habitude, Dat later door Sinatra als My way de wereld zal rondgedragen worden. En zo hebben we dus een, een heel logisch verband van Karel de Grote... over Frans Gal, uh, Serge Gainsbourg, Claude François en Frank Sinatra. En natuurlijk ook die blowjob. Ja, Frans Gal eigenlijk als een spinnenentweb in ja. in de Franse geschiedenis. Wij gaan luisteren naar uh, onze muzikale gasten van uh, Vannacht. Devin. Ze deed mij aan het concours de la chanson in Amsterdam eerder dit jaar. Ze won daar het recht om in uh, Bulgarije, in Nederland te gaan vertegenwoordigen op het festival Le Clé door. Ze is daar net uit teruggekomen uit Bulgarije. Daar gaan we het volgende uur ook uitgebreid over praten. En vannacht is zij dus onze gast tijdens de Big Boom van Casa Luna. Ze zingt hier vannacht haar lievelingse chansons, maar die zet ze wel naar eigen hand, samen met haar gitarist, Nick Wendels. En ja, eigenlijk zouden we nu naar een liedje van François Hardy gaan luisteren. Commandant de Diradieu. Maar dat gaan we eigenlijk in het volgende uur dan gewoon doen. Vind je dat goed? Dan gaan we dat in het volgende uur doen. Maar nu dat liedje, wat ja, eigenlijk het entreekaartje was van Bart van Loo... in het repertoire van uh, Jacques Brel. Uh, voel u boven op zo'n berg en u gaat nu naar beneden. Samen met Davine en Nick Wendels. La valse à mille temps. Au premier temps de la valse. toute seule.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 C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant que le valse à 3 ans, le valse à 20 ans, le valse à 100 ans, le valse à 100 ans, le valse à 100 ans, chaque carrefour d'un pari que l'amour fraîche au printemps, le valse à 1000 ans, une valse à 1000 ans, une valse à 1000 ans, le prochain temps, pour que tu aies 20 ans, pour que j'ai 20 ans, le valse à 1000 ans, le valse à 1000 ans.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 Paris qui bat la mesure Nous fredonne, fredonne déjà Une valse à trois temps Qui s'offre encore le temps Qui s'offre encore le temps De souffrir, d'aider, de couvrir tout de l'amour comme c'est chèrement La valse à quatre temps C'est beaucoup moins dansant C'est beaucoup moins dansant Mais tout aussi charmant Que la valse à trois temps La valse à quatre temps La valse à vingt ans C'est beaucoup plus troublant C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant que le valse à 3 ans. Le valse à 20 ans, le valse à 100 ans. Le valse à 100 ans, chaque carrefour ne paraît que l'amour. Fraîcheur au printemps, le valse à 1000 ans. Le valse à 1000 ans, le valse à 1000 ans. Le valse à 1000 temps, le valse à 1000 temps, le prochain temps 20 ans. Pour que tu aies 20 ans, pour que j'aie 20 ans. Le valse à 1000 temps, le valse à 1000 temps. La valse à 1000 temps, s'offre ses amendes, on va tirer un roman au 3ème temps la la la la de la valse. On va le sonner enfin tous les trois. Au 3ème temps.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 Qui s'offre encore le temps de souffrir des détours de côté de l'amour Comme si Chiraman la mort, le a quatre temps C'est beaucoup moins dansant C'est beaucoup moins dansant, mais tout de serais Comme si je serais mort, ça, a quatre temps, le mals vingt ans C'est beaucoup plus troublant C'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant que le 7 3 ans, le valse à 20 ans, le valse à 100 ans, ans, le valse à 100 ans, le valse à 100 ans, le chaque carrefour ne paraît que l'amour. Enfin, je reprends dans temps, le valse à mi-temps, le valse à mi-temps, le valse ça temps le valse à 1000 temps. temps le valse à mi-temps, que valse à mi ans le valse à mi-temps, le valse à mi-temps, le valse temps le valse à mi-temps, le valse temps le valse à mi le temps la valse à mi le temps le valse à temps Klein applaus, maar zeer gemeend. Davine, begeleid door Nick Wendels. In het volgende uur treden ze nog een paar keer uh, want dit voor. is geen sinecure, dit nummer. Dit nee, is nee. geen sinecure, nee, nee. maar wat mooi gedaan. Davine ja. en Nick, tot de zo dadelijk uh, na een. Want jullie blijven bij ons hier in uh, Casa Luna. Uh, Bart van Loo is mijn gast. Bart van Loo is uh, Vlaming, is vooral francofiel, schrijft daar boeken over. En zijn nieuwste boek heet Bleu, Blanc, Rouge. Reis door Frankrijk in 80 vragen. In dat boek, Bart, stel je ook vragen over het chanson. Uh, bijvoorbeeld uh, de vraag waarom het beter is om wit wc-papier te kopen dan rollen met gekleurde motiefjes. Ja, dat klopt. Waarom is dat beter? Wel, het is 1946, de bevrijding, de roes rond die bevrijding die, die heerst in Frankrijk en niemand minder dan Charles Trenet zit in de trein en hij reist door de lange dok zuidwaarts, dus dat betekent dat hij aan zijn linkerkant door het raam, door het venster, dat hij de zee ziet liggen. En hij valt een prooi aan een acute vorm van inspiratie. En wanneer de nood het hoogst is, is de poëzie altijd nabij. En alleen heeft hij niets om op te schrijven. Dus wat doet hij? Hij staat recht, hij rent naar de toiletten, trekt er wc-papier uit, komt terug naar zijn plaats, heeft helaas ook geen stilo, vraagt aan een sympathieke dame: Vous voulez bien me prêter votre plume? Die dame die antwoordt: Oui, évidemment. En daar schrijft hij op wc-papier de wereldberoemde woorden. Die nu misschien gaan weer klinken. Nee, die staan niet klaar. Dan de wereld... La mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs. A des reflets d'argent. La mer. Het begin van la mer. Ja, we wilden jou horen zingen, Bart. Maar ja, de volgende uur ja. draaien je ja, Michel Trenet. Ja, ja. Daar kun je op ja, rekenen. Ja, ja, ja. Maar, dus la mer... En godzijdank was dat wit, wit wc-papier en niet met gekleurde motiefjes. Want hij had niet kunnen zien wat hij schreef. Nee, dan hadden we deze wereld niet, uh, niet gekend. Je bent uh, nog steeds in de bal van Frankrijk. Je bent al jaren in de bal van Frankrijk. Je hebt lesgegeven, je hebt Frans uh, gedoseerd op, op uh, middelbare scholen. Uh, daarna ben je ga, gaan schrijven over Frankrijk. Je bent uh, uh, uh, lezingen gaan houden over Frankrijk. Je geeft rondleidingen door Parijs in de, in de voetsporen van de beroemde chansonniers en chansonnières. Toch uh, concludeer je ook in je werk dat de belangstelling voor Frankrijk en het Frans... en ook de belangstelling voor het chanson... in Vlaanderen in ieder geval, en ook in Nederland, toch wat tanende is. Mm -hmm. Internationaal is dat zo. Er zijn een aantal... <tomt> dat? Wat dat betreft het chanson, er zijn twee grote redenen. De eerste is dat er een aantal grote kopstukken op korte tijd sterven. Uh, Jacques Brel, uh, kanker. Uh, Georges Brassens, kanker. Uh, Mike Brandt springt uit een raam. Dalida pleegt zelfmoord. Jodassin, Dacin oh, au Champs-Élysées, weet u wel, uh, hartinfarct. Uh, Claude François, waar we het net over, sterft aan een te hoge dosis elektriciteit. En die is geëlektroquiteerd in zijn badkamer, hè? En als ik plots is Frans Chanson onthoofd. Komt daar nog eens bovenop? Mitterrand komt aan de macht in 81. Veel prestige, maar die man kan niet tegenhouden dat het Frans als wereldtaal van de... Tweede, dan nog de tweede plaats, al niet meer de eerste plaats... nog één of twee echelons naar beneden zakt. En wat je dus krijgt, is dat de internationale aandacht... voor het Frans Chanson naar beneden gaat... en dat je een eigenaardige situatie hebt. Er worden nog altijd fantastische chansons gemaakt in Frankrijk. Alleen maar wij kennen ze niet meer. Die raken het land niet meer uit. Die worden niet meer, die, dus mijn boek is opgedragen aan een genre dat in de jaren 40, 50, 60, 70 heel de wereld heeft veroverd, maar dat vandaag de dag nog altijd bloeit en groeit, maar helaas niet meer over de grenzen geraken. Maar geldt dat ook breder voor de hele Franse cultuur? Dat natuurlijk in Frankrijk die Franse cultuur nog steeds uh, ja. uh, uh, uh, gevierd wordt... en dat die Franse cultuur nog steeds uh, al is. Maar dat wij buiten Frankrijk die cultuur toch wat minder zijn... Uh, gaan, gaan, gaan kennen of gaan waarderen? Ja, dat is zo. Maar dat heeft ermee te maken... Uh, vervolgend op wat ik net gezegd heb... is dat wij overspoeld worden door veel Angelsaksies... Ja, geweld. Daar zitten heel veel goede dingen tussen natuurlijk, maar ook minder goede dingen. Maar het is vooral zo massaal dat er... Het is, een, het is een monopolie. Het is een imperialistische cultuurpolitiek van het Angelsaksische dat al het andere naar links, naar rechts en vooral onder de mat veegt. Wat ik vaststel is toch, door, door mijn boeken die, die, die, die enig succes kennen, dat er toch een, een, een, een interesse is, een, een intrinsieke interesse voor die Franse cultuur. Alleen wordt die niet meer bediend. Wordt daar op radio, tv... Uh, in boeken, in de media, in het algemeen eigenlijk nog heel weinig aandacht aan besteedt. Maar als het dan toch gebeurt, is er een publiek voor. Dus denk ik, voel ik, ergens dat stilaan mensen ook wel nood hebben. Dat zij het fijn vinden, dat hun sleutels worden aangereikt... om toch ook nog die Franse cultuur, om die schatkist open te draaien. In ieder geval voor een jongere generatie. Ook dat dat vuur, dat heilig vuur, doorgegeven wordt ook weer aan een nieuwe generatie. Dat dus in die zin ben je gaat. een beetje die leraar van vroeger nog steeds. Ja, dat zeggen mensen altijd. Enfin, dat, dat, dat, ik kan dat ook niet ontkennen, want enfin, ik... ik ik ben redelijk enthousiast over mijn betoog en over het verhaal. Maar in de eerste plaats, je maakt geen boeken met goede bedoelingen. Doe ik omdat ik het zelf gewoon heel leuk vind. Maak ik maak die boeken voor mezelf. Maar als, een soort van, als, als dan een gevolg is dat ook mensen die boeken lezen naar Parijs trekken... ...en nog andere boeken gaan lezen, chansons herontdekken... ja ...dan is dat wel heel fijn. Maar dat is niet de eerste bedoeling. De liefde voor Frankrijk gaat ver. Je hebt een Franse vriendin tegenwoordig. Ja. En Speciaal voor haar, verhuis je morgen. Je bent ja. pakweg, half drie thuis om zes uur moet je op ...want dan staat de verhuiswagen. Voor. Dus Verhuis je vlak naar uh, een plek in, Be in België... vlak ja, bij de op grens. Zetters. Eigenlijk pal op de grens. maar twee, drie kilometer in Vlaanderen... omdat mijn vriendin zei... ik wil Nederlands leren. En dus inderdaad, ik vond het wel rock'n'roll... Om, om, om dan zo dadelijk... ga ik met de taxi naar Antwerpen... het zal weinig uren slaap zijn... maar ik ben jong, ik ben gezond... als dit al niet meer kan. Ik zal morgen wel al, al mijn dozen met boeken en cd's... in de, in de vrachtwagen uh, uh, laden. De... En mijn vriendin zit te wachten... Op de grens, dus er zijn ergere dingen. Hè? Uh, dus maar dan... je wilde ook graag dicht bij Frankrijk ja, zijn. Ik dus ben ik echt, ja, dan ben ik dus kan je winkel in Frankrijk. Ik ben vlak bij Frankrijk. Ik heb uiteraard ook nog wel een klein studiootje in Antwerpen... om professionele redenen. Maar eigenlijk heb ik dan een stek vlakbij mijn tweede vaderland. Je blijft ook schrijven over Frankrijk. Ja, het zal, ik, ga, ik heb nog heel veel plannen daar rond, inderdaad. Het zal een beetje van focus veranderen... maar het zal nog altijd geworteld zijn in Franse gronden. Geworteld in Franse gronden, Bart van Loo. Ik zeg het trouwens nog eventjes, er is ook een serie gemaakt rondom de verhalen over de chansons. Een serie die gemaakt is door onze collega's van Clara, zegt Radio 4 van de VRT. En die wordt vanaf morgen herhaald. Ja, elke, zaterdag, elke dat? zaterdagmiddag om 12 uur Radio Clara via internet te beluisteren. In Parijs, struinend, zoekend naar sporen van geschiedenis en chanson. Heel leuk. Kijk, vanaf morgen dus de herhaling van die uh, serie... bij de collega's van Clara op de uh, Vlaamse radio. Ik ga je bijna bedanken, Bart. Maar um, eerst uh, gaan wij nog uh, prijzen, mooie prijzen weggeven. Namelijk uh, jouw Frankrijk-trilogie... met de bijbehorende driedubbele cd met chansons door jou uitgezocht. En um, je weet het, hè... Uh, Mensen kunnen op onze Facebookpagina aangeven wat het goede antwoord is op de volgende vraag. Die vraag ga je nu hopelijk beantwoorden. Ja. Aan welk liedje van een beroemde zanger bewaar jij, Bart van Loo, bijzondere herinneringen? Ja, we hadden al 65 Poupée de Sire, Poupée de Son. Wel, 1965 is ook het, het jaar van La Bohème, van Aznavour. La Bohème, het eerste, het eerste vers is... Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ik spreek u van een tijd die de jongeren niet meer kennen... Dat is het motto van mijn boek. En als nou, het is een prachtig beeld, enerzijds van de belle époque. Je kunt daar een heel tijdperk mee uitleggen. Dat zou ons nu te ver leiden. En anderzijds is het ook het lied van de tijd die voorbij glijdt. Het is het verhaal van je jonge kunstenaar die naar Parijs trekt. Dat zou voor zelf kunnen zijn, maar dat zouden ook wij kunnen zijn. Wij zouden ons kunnen herkennen, de jonge provincialen die naar de grootstad trekken om carrière te maken. En daar gaat dat liedje eigenlijk over. En op het einde van dat liedje komt die man terug oud. Hij gaat terug naar zijn atelier, vindt het niet meer... ziet dat de, de lelies, de seringen die er vroeger gingen zijn weg... Montmartre is veranderd en hij zingt... La bohème, la bohème, on était jeune, on était fou... La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout... stelt niks meer voor. En hij heeft heel dat lied, en dat vind ik zo mooi... heeft hij een grote witte zakdoek vast, als hij dat zingt. En hij kneedt daar getormenteerd in. Alsof hij hoopt dat hij door op die zakdoek te kneden... dat hij de steeds voorbijvloeiende tijd kan tegenhouden... wat natuurlijk niet lukt. En op het einde speelt hij... Dat hij Kwaad is. Maar vandaag is hij 87. Dus dat spel is er eigenlijk niet zo meer in. Hij meent het. Hij kijkt kwaad naar het publiek. Want hij kan die tijd niet tegenhouden. Hij gooit die zakdoek op de grond, loopt af. Het applaus zwelt aan. En dan is er altijd iemand die rechts springt om die zakdoek weg te nemen. Dat is wat ik van YouTube ken. Want ik ben natuurlijk te jong om dat mee te maken. Maar wat wil het toeval? Aznavour gaat weer op tournee. En zijn allerlaatste tournee, die was vorig jaar, in 2011. En zijn allerlaatste concert was in Rijssel op 4 december. Ik Uitverkocht. Ik bel... Kijk, jullie moeten toch nog kaarten hebben? Alstublieft. Ze hebben nog twee kaarten. Dus ik heb voor mij, mijn vriendin, de wellicht allerlaatste kaarten... van het wellicht allerlaatste concert van Aznavour gekocht. En wij zaten op de laatste rij naast elkaar. En ik wachtte op Labohem. En hij speelt La Bohème. En ik dacht, gaat hij nu die zakdoek? Want ik ken dat van YouTube. Gaat hij die zakdoek nu? Want misschien gaat mijn niet het doorbroken worden. Hij gaat... Ja, hij haalt die zakdoek boven. en kneter. er. Ik zei, gaat hem die nu weggooien? Hij gaat die weggooien. Dan dacht ik, daar gaat nu toch iemand springen. Want ik zat, ik zat daar als jongste in de zaal. Het was een zaal met redelijk gevorderde leeftijd. Mensen van voor het concilie, zou je kunnen zeggen. Redelijk, redelijk gevorderde leeftijd. Ik dacht, gaan die nu echt... Want dat was toch twee meter tot het podium, Gaan die nu springen om die zakdoek weg te nemen? Dus ik, ik wacht gespannen af. Maar niet één, niet twee, niet drie. Maar een roedel, een bataljon. Een horde van mensen die overduidelijk geboren waren... voor het Tweede Vaticaans concilie. Die sprongen recht met krukken, met rolstoelen, met looprekken... om toch nog maar die zakdoek van Asnavoer te pakken te krijgen. En ik was geroerd. Ik was echt geroerd. En dit verhaal is nog niet een einde... want drie maanden later krijg ik een mailtje van een Vlaming... die zegt... Meneer Van Loo, ik heb ontzettend genoten van uw boek. Bedankt voor de nostalgie, voor het plezier. En wil u eens weten... ik was op het laatste concert van Asnavoer en ik heb de zakdoek gepakt. Dat kan geen toeval. Oh. Bart Van Loo, dankjewel dat je hier wilde zijn... U weet nu over welk lied het gaat. Ga naar onze Facebookpagina en maak kans op uh, het boek en de cd... die is samengesteld is uh, door Bart. Wel thuis. Sterkte met je verhuizing, ja. sterkte met de korte nacht. En uh, blijf schrijven over Frankrijk. de Blijf Dankjewel ons vandaag, uh, uh, rondleiden in Frankrijk aan de hand van nog veel meer vragen. Dankjewel dat je hier wilde zijn. Bedankt voor de gastrijd. Straks hier op Radio 1 een nieuwe aflevering van het bureau. En daarna gaan wij verder met Le Booming. Boom in Casa Luna. Zijres Davine treedt op. U maakt nader kennis met haar. En van u wil ik ook graag weten wanneer u zich nou in Frankrijk... als de spreekwoordelijke god in Frankrijk voelde. Bel ons op 0800-121. Stuur een mailtje naar of Twitter met hashtag Casaluna. De laatste woorden in dit uur van Casaluna zijn voor de meester zelf. Las voor las naar voren. Tot straks. <aan> <i>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 Wacht. Met koning? Met Jaap, kun jij om half elf vergaderen? Ja, waarover? Stafvergadering. Balk wil een stafvergadering houden. Dat doet hij toch nooit? Ik kan het me niet herinneren. Wat zou dat kunnen zijn, denk je? Ik heb geen idee. Niet over de oliecrisis neem ik aan.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 Hans wel graag. Staat er iets in? Alleen dat Ajax uit de Europa Cup gedipt is. Hmm. Volg je dat? Ik kijk er altijd wel naar. Ja? Dacht jij geen televisie had? Nee, niet in de televisie. In de krant. Maar als je televisie had, zou je er naar kijken? Ik denk het wel. Hmm. En ben je er nu kapot van?